10 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Nederlandse F-16's zijn voor het eerst boven Irak in actie gekomen. Er zijn twee vluchten uitgevoerd met telkens twee vliegtuigen. Er zijn nog geen wapens ingezet, zegt het ministerie van Defensie. Nederland doet met zes F-16's en twee reservetoestellen mee aan de strijd tegen IS in Irak. En de militairen opereren vanuit Jordanië. Een terreurgroep in Egypte heeft een video online gezet waarop drie mannen worden onthoofd en een vierde wordt doodgeschoten. Volgens de groep Ansar Bayt al-Maktis gaat het om spionnen van Israël. Een terreurgroep beschuldigt de nieuwe Egyptische regering van generaal Sisi van samenwerking met Israël en onthoofde eerder ook al tegenstanders. Militairen van de Afrikaanse Unie hebben samen met het Somalische leger de stad Barawe heroverd op de radicaal-islamitische organisatie Al-Shabaab. De Somalische stad Barawe is het belangrijkste bolwerk van de militanten dat tot nu toe is ingenomen. De havenstad speelt een belangrijke rol bij de aanvoer van wapens en voedsel. Al-Shabaab is gelieerd aan Al-Qaeda en heeft de stad zes jaar in handen gehad. De Franse Formule 1 coureur Jules Bianchi ademt weer zelf. De rijder van Marussia vloog bij de Grand Prix van Japan uit de bocht en crashte tegen een takelwagen. Daarbij liep hij ernstig hoofdletsel op. Inmiddels is hij geopereerd en ligt niet meer aan de kunstmatige beademing. Maar hoe zijn situatie precies is, is niet bekend. De man die gisteravond met ebola-verschijnselen de huisartsenpost in Dordrecht binnenkwam... heeft volgens het RIVM malaria. De patiënt had hoge koorts. Hij vertelde dat hij in Sierra Leone was geweest waar ebola heerst. Omdat de man geen ebola heeft... wordt ook het onderzoek naar de mensen met wie hij contact had afgebroken. De kans op besmetting is namelijk nihil. Omdat ebola alleen besmettelijk is als de symptomen zich voordoen. Het weer hier en daar een bui, vanavond in het Noordoosten kans op mist. Het wordt vannacht 8 graden, morgen zon en een enkele bui. En dan wordt het 16 of 17 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 sombras de tu vergel secreto te... De los besos, de labio y labio abiertos en flor. Doncella, de nobleza levita. Si adoras a un cristiano, más vale que silencies tu amor. La noche, cerrada en los jardines, despista a los guardianes que velan tus paseos, Raquel. Tan solo la luz sucrecida conoce de tus dichas y el pozo en que le aguardas sae Rosarios de auroras toledanas, bendicen vuestra suerte y os vuelven descuidados tal vez. Luceros y estrellas pasajeras perfilan en el aire su entrega y tu desnudez. Su destino fatal en su agua Cómo se supone Sin trampas ni rodeos, de ser así como le seao, que tú también querrás, nadie me lo impedirá. Voy a entrar en tu corazón sin parar. Voy a entrar Super. Just to know Tonight, I can